Go, go, go. leuk is uh, dus dat die uh, een overeenkomst met elkaar hebben. Hè? Madonna samen met uh, de Beatles. ja Het zat hem in de titel van dit nummer Lady Madonna. Ik uh, zat van de week uh, naar een uh, documentaire bij uh, de Belgen te kijken. Van, ik denk, een Engelse makelij. Maar goed, het was wel heel bijzonder. Omdat het uh, over de sterftedag van John Lennon ging. En de uren vooraf tot aan zijn gewelddadige dood. Op 8 december 1980 stond de wereld even stil. Toen... Mike Chapman een einde maakte aan het leven van John Lennon. En het, uh, ja, het, was, uh, het was een hele, uh, ja, een beetje een, een huiveringwekkend uh, verhaal aan het eind. Het uh, had uh, te maken dat daar een uh, journalist uh, daar ook uh, aanwezig was in het ziekenhuis. En die zag dat allemaal gebeuren en die gooide het de wereld in. En toen wist de wereld ineens dat men een briljante muzikus was kwijtgeraakt... Dat uh, hoorde eigenlijk uh, bij de week van afgelopen week. De Beatles uh, met natuurlijk Lady Madonna. Daarvoor hoorden we Madonna zelf met Vogue. Ik heb toch altijd het idee dat dit een uh, productie is van Teddy Riley... Trouwens ik kom wel uit het bizarre platenvakje van Pascal van der Beek. Dus uh, <laughs> die, heeft, die heeft dat hier ergens op lopen snoren. Maar goed, ik denk, nou, maak ik maar even dankbaar misbruik van oh, in ieder geval. Uh, we gaan weer terug naar de regio. De regio brengt uh, met dit uh, onder andere voort. Ik geloof dat ze nou alweer een, een nieuwe single hebben hoor. Uh, maar dit is nog een beetje de oudere single van ze. Chef Special Airplaying.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 Eat it! On the radio, get a radio Play me that same ain't my own On the radio, get a radio Oh no, don't wake me now On the radio, get a radio Play me that same ain't my own On the radio, get a radio What do they pay you for? Not much airplay, no music Try to change it What your friends say, I do it Can't blame you So much airplay, no music Try to change it What your friends say, I do it How does walking it all? What to do? Shit, who to call? Is it you? Quick, what's the clue at all? Trying to get a little bit of information, turn it to a little bit of inspiration. Shit, I'm facing. It's amazing. I miss the days that I spit like crazy. On the radio, yeah, the radio, play me the same old shit. Kwam kwamen we niet toe om donderdagavond helemaal te draaien in, in het programma Dead of Night. Toen had ik al zeg maar, de belofte gemaakt van, nou dan draaien we om zondag helemaal Dead of Night van Ravolva van het album Light up the Night. Het gaat goed met die gasten. Ze zullen in ieder geval weer een nieuw poppodium in gebruik gaan stellen. Namelijk in januari. Zal dat gebeuren in De Duiker in Haarlemmermeer. Een hoofddorp zal het precies zijn. En dan zullen het hier en daar gaan spelen. Dus dat belooft ook in ieder geval heel wat goeds. Twee Haarlemse bands. Niet helemaal. De revolver komt uit Hillegom. Maar eigenlijk ook een beetje uit Haarlem. En uh, Chef Special, die uh, ook heel erg als een speer gaan op dit moment. Dus wat dat er gaat, uh, zitten we hier uh, in deze regio toch wel heel erg lekker en goed. Uh, wat, dat, wat dat er gaat. Uh, we gaan eventjes uh, naar uh, andere, uh, een andere... Ja, ze wil eigenlijk niet in de singer-songwriter-hoek worden gezet. Maar toch uh, maakt ze hele leuke muziek. Ik heb het over Juri en haar nummer heet Secretly Sleeping. Brains of crime scene flashes before my eyes, cause my eyelashes, wait in the fire, de Milkwood, onder het Melkwoud, van uh, Dylan Thomas was dat boek. En Fabia de Damers dacht, uh, dat vind ik zo'n mooi verhaal, daar ga ik een liedje bij uh, bedenken. En ja, zij heeft ook wat met die grote prijs van Nederland uh, gehad. Uh, zij was winnares in 2008. En toen was ze min of meer uh, de eerste die begon. En dat gebeurde Nicole Bus gisteren ook. Die moest ook gisteren het spits afbijten, maar legde de lat gelijk al hoog. Dat deed Fabiana Dammers in 2000 hoogt. Ik dacht dat zij uh, moesten uh, beginnen... En uiteindelijk was zij de winnares van uh, de Songwriters in dat uh, jaar van 2008. En bovendien, uh, mocht je Fabiana nog in levende lijven willen aantreffen uh, deze week, dan uh, kan dat. Ze zal uh, in de ruïne van Brederode, aanstaande zaterdag, dacht ik om half zeven, uit mijn hoofd... zal ze daar nog uh, wat liedjes van haar ten gehore brengen. Dat tegen de achtergrond van uh, Mirakels. kerstbeleving. Want op het terrein van uh, de ruïne van Brederode, of daarnaast eigenlijk, het Grote ...in die bocht bij de sauna. Daar uh, is uh, een terrein neergezet... ...helemaal opgetrokken in Anton pieck -stijl. En uh, daar zijn dan een aantal dingen te doen. Uh, kerstdingetjes kun je kopen... ...en al dat soort dingen meer. En er worden ook uh, ja, wat uh, entertainment uh, gebracht. En um, Fabian de zal uh, in ieder geval... ...op de ruïne van Brederode... ...daar te zien en te horen zijn. Dus, uh, dat heeft ze afgelopen vrijdag al uh, een keer mogen doen. Dat was uh, kennelijk goed, uh, goed gegaan. En gisteren had ze een optreden, geloof ik, in de bibliotheek van Velsen. Dus uh, het is uh, om het even, maar kijk het in ieder geval maar even na op de MySpace. Daar uh, is het uh, ja, om hem op te vinden. En winter betekent ook altijd even opletten dat je dus niet op je, ja, op je platte muil gaat, om het maar zo te zeggen. Daarom uh, was het uh, voor mij even aanleiding om even contact te zoeken met uh, de slotenmakers uh, anti-slipschal. Want ja, uh, ze zitten er niet voor niks. En ik denk, ja, ik zal toch maar eens eventjes uh, mijn, uh, ja, mijn wagenbeheersing... maar weer eens eventjes uh, op peil gaan brengen. Je denkt dat je het kan, maar dat blijkt dus uh, niet, blijkt minder waar te zijn. Ik had uh, van de week ergens gehoord dat mensen dan op een gegeven moment... weer helemaal uh, gewoon raken aan uh, de omstandigheden. En dan even goed nog met 120 over ijsbanen. Die snelwegen dan zijn, eh, die veranderen dan in ijsbanen. En dan reizen ze gewoon met 120 overheen. Nou ja, prima... Maar ik denk als je dan jouw uitbreekt, dat je dan een vet probleem hebt. Vraag het maar, enkele en Vraag het zeker Peter Furt. Want die had de auto niet in de hand... tijdens de Zandvoort 500. Maar goed, dat even terzijde. Dus mensen die denken van... we kunnen het, zou het niet doen... zal toch een anti-slip cursus aanraden. Bij de slipschool, hier bij het circuit. Dus dat even terzijde. Goed, dat was even hier uit de buurt. Fabiana Dammers dus... Maar we hebben natuurlijk nog ook gewoon muziek uit het verleden van uh, gerenommeerde wereldartiesten, om het maar zo te zeggen. En ik moet altijd denken, als ik dit nummer hoor, ja, dan zie ik Eddie Murphy in, uh, in die likker zitten bij 48 Hours. Met die enorme uh, koptelefoon op zijn, uh, op zijn hoofd. En dan maar zingen, en dan maar zingen. Roxanne, maar dan in de uitvoering van The Police en niet van Eddie. Die allemaal kerstliedjes gaan lopen draaien Maar ja, ach, dit vind ik wel zo leuk Queen en Thank God It's Christmas Tien voor over half twee inmiddels geworden Ja, het is wel leuk als Sinterklaas ook maar even zijn hiel heeft gelicht Dat was nou maandag het geval Hoppa, Na één keer Een één radiostation wat gelijk grossiert in kerstsongs Sky Radio Hop, het, het hele arsenaal aan kersthits werd weer in de computer gepleurd ja, en dat uh, krijg je dan dinsdag uh, gewoon uh, over, de, over je heen uitgestort gestort op het werk. Dus dan, uh, dan, dan is het toch uh, in zwaar weer zitten eerlijk gezegd hoor. Dus het is niet echt uh, fijn. Ik vind het ook, uh, ja, als, ik, uh, als je mij eerlijk vraagt van wat voor uh, station vind je ervan? Dan zeg ik, uh, nou, mijn Porsche maar een uh, In dat uh, geval. Over, uh, ik zei al, uh, we hadden een ex-winnares uh, van de Grote Prijs van Nederland. Uh, Singer Songwriters in 2012. 8 was dat uh, Fabiana Dammers. En bij de rock Alternative, De voorlopers van de mannen van Ethereal. Dat is uh, niet geschikt om hier te draaien. Maar wel in de donderdagavond. Nou moet ik erbij zeggen. Aanstaande donderdag is er geen. Um, uh, alternative FM. Dat heeft alles uh, te maken met. Uh, de beide heren die er niet zijn. Ik ben er niet. En Marcus is er ook niet. Want die uh, is uh, net terug. Van een Amerikaans stripje. En uh, heeft dan een jetlag van hier tot uh, hierigo. Dus. Dat zal niet gaan. Dus voor die mensen die naar, de, ja, naar het verhaal van de Rob Akta willen luisteren. Moet je even een weekje wachten. Dan kan je zeg maar, het nog een keer opnieuw proberen. 23 december. En dan zullen we waarschijnlijk ook aandacht besteden aan het fenomeen ethereal. Het is zeer zware metal wat, er, wat de heren brengen. En ja, voor een muziekboulevard gaat dat nou een beetje net te ver. De voorlopers, zei ik al... van, uh, van uh, Ethereal... Uh, bij de Rock Alternative 2009 vonden zij... waren deze jongens. En uh, één dame die erin uh, zit... Marlies Kroon, heet zij. En de heren... dat zijn er vijf in getal. En ze hadden het zo bedacht... Van, als wij nou ook een beetje in de jaren 60, 70... Uh, wat popliedjes uh, gieten... dan moet het toch wel aanslaan. Nou, dat uh, deed het dus ook. Want anders uh, wonnen ze niet vorig jaar. En ze hebben dus gisteravond... In uh, de pauze, zeg maar, dat de jury moesten uh, beraden over de uitslagen hebben zij daar gespeeld. Je weet hoe het uh, verder klinkt. Nou hier is het 'Share Love' van de Cosmic Carnival. Om echt 20 seconden voor het einde van de plaat op de ramen te staan bonzen. De, de, de diensten die het zou direct van mij over gaan nemen. Ik dacht heel even: nou, het gaat, gaat gebeuren dat ik hier nog tot 5 uur moet zitten. Maar de aflossing is zijn er gelukkig. De heren Aldo Moraal en uh, Rudy Nicola zijn uh, aanwezig om um, het uh, na volgende programma zo direct te, te gaan doen. Zondag in Kermeland. Uh, ijsbaantje, heren, straks? Of, uh, ja, ja? ja, zeker weten. Uh, toch wel? Zeg, jij als uh, rechtersnaaier Ajax, uh, vindt uh, Rudy, moet toch wel een uh, leuk weekje hebben gehad? He? Nou, uh, ik uh, moet zeggen, het is, uh, <laughs> het is niet slecht uh, dit week. Nee, weeken. nee, nee. En uh, ik heb gehoord dat er nu ook al met een of voor stonden, dus uh, of is dat al veranderd? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Ik heb, uh, heb hier even uh, Oh, wacht okay. even. Wacht even wacht we gaan even, even, ja, even, kijken. Even, even, even kijken hoe het erbij staat. Ja, want ik ben, ik, ben benieuwd. Spullen we aardig? Uh, is, is er staat een, een of van een tekstkanaal van een of andere lokaal radiostation. Dat staat er dan voor mijn Ik Geloof de onze toevallig, hè? Dus. Even <laughs> ja. kijken. Uh, dit is uh, een, uh, een uh, wedstrijd die al uh, is uh, gespeeld. Dat is Herakles tegen uh, VVV. Ja. Dat werd. Uh, nou, ik weet niet wat het, uh, werd, wat het werd, maar... Blijk uh, spel, volgens mij. Ja, geloof het ook, 2-2. Uh, het staat nog steeds 0-1, Ruud, dus, uh, dus je, hebt, uh, je hebt Marzel. Dus, uh, maar uh, even daarop, uh, je, je, wat ik zeg, nogmaals, je bent een uh, rechtgesnijde ajax uh, ja. Maniak. ja, ja, ja. Uh, moet ik erbij zeggen, uh, van de week ze Frank de Boer. Dat is denk ik ook gelijk meteen het Frank de Boer effect. Uh, heb ik het idee dat ah, ze daar uh, in San met twee nou, 0 hebben Ik hoop begonnen. dat ze het uh, volhouden, maar het, het is wel een fris gezicht voor de, voor de groep. Voor de groep. Ja, dus ik denk dat het wel, uh, wel invloed heeft. En je ziet ook het, qua spel, het veld wordt veel breder gehouden. Spelvreugde is toegenomen. Het, uh, ja, <laughs> dat zie je ook al. Ah, nou, het veld is veel breder en er wordt meer aangeboden, meer bewogen. En nou, ja, dat is wel leuk om te zien. Ja, uh, dat, dat, dat, dat, dat laatste was ook wel nodig. Ik geloof dat het een e, beetje ja. een ingekakt zootje werd. Ja, uh, ja, de, ja, uh, ja, dat dacht ik wel. Uh, ja. Maar ja, uh, uiteindelijk is het dan nu, uh, denk ik, uh, redelijk uh, oké. Okay. La, uh, dat is wel de bedoeling dat het, uh, dat het ook uh, gaat draaien. Ja, ja. ja, uh, Laten we uh, het uh, Excuus dat ik een beetje brak uh, ben, maar uh, zo klink ik niet. Ik, ik, ik geloof dat ik een beetje hyper uh, ben, maar <laughs> ja. had uh, met gisteren te maken. Ik was uh, uh, overal uh, en nergens in Amsterdam. Okay. En aan het eind van de dag. Uh, <laughs> kom ik nog in een een of ander eet- en drinklokaal in de Handenstraat oh. terecht. Ja, en het werd weer wens drie uur uh, de vroeg uitvegen. <laughs> dus uh, <laughs> ja, oh, okay. ja dan, dan, dan weet je het wel uh, van hoe laat het is uh, geworden. Dus, uh, nou ja, je hoort er niks maar van. Maar wel heel erg, uh, wat, wat zeg je Aldo? We hebben niet zo over ons avond gestreven. Nee, oké, okay, maar goed. Uh, <laughs> ja, je zit ver weg van die microfoon, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, die gaat er uh, volgens mij, wat gaat hij dan doen, doen? Wat gaat hij doen? Ja, hij pakt zijn laptop. Hier. Hij pakt zijn laptop. Nou, goed, dan ga ik uh, maar even uh, iets anders uit de laptop halen. Nou, <laughs> dit is, is uh, uit de cd-speler. Tussenstand voor uh, de Ajax in de Vitesse Ajax 0-1. Zou het met uh, de liefde voor het uh, vak uh, te maken kunnen? Je weet het niet. Hier is de power of love van You Lewis en de News. of Love van Julie Lewis in de nieuws Terwijl ik me weer helemaal uh, omring uh, met uh, beeldschermen en... Uh, dag! <laughs> ik zit ergens verstopt aan de andere kant. Maar dat maakt niet uit. Uh, het is uh, bijna zover. Uh, de heren uh, van uh, zondag in Kennemerland gaan het straks overnemen. En ze zullen alles uh, in, uh, in de gaten houden wat betreft de tussenstanden van de... Van het betaalde voetbal. Uh, er zijn nog meer wedstrijden die vandaag gespeeld worden. Feyenoord tegen Excelsior. Om half drie. Groningen tegen AZ. Altijd uh, leuk voor Ron Brouwer. Want die gaat helemaal naar Groningen. Dus dat, uh, dat, dat is een AZ-fan. Dus, en hier een fan tegen Twente. Dus dat uh, is een beetje het verhaal voor vandaag. Tot aan het nieuws. Uh, deze kerstplaatje. Maar ja, we ontkomen er niet aan. Hier is Band Blijft natuurlijk wel een indrukwekkend uh, verhaal. Do they know it's Christmas time. Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De parlementaire pers heeft Mark Rutte gekozen tot politicus van het jaar. In de verkiezing op initiatief van het NOS Radio 1-journaal... werd Maxime Verhagen tweede en Geert Wilders derde. Journalisten typeren Rutte als een doorzetter... die na veel tegenslag de eerste liberale premier werd in bijna 100 jaar. Ze vinden dat het premierschap hem goed past... en noemen hem de beste debater van allemaal... Rutte is als politicus van het jaar de opvolger van D66-leider Pechtold. De parlementaire koos D66-kamerlid Wouter Koolmees tot politiek talent van het jaar. De voormalige ambtenaar Koolmees is financieel specialist. Volgens journalisten wordt hij nu al gevreesd op het ministerie van Financiën waar hij begin dit jaar nog werkte. In Afghanistan zijn bij een aanval zes NAVO-militairen omgekomen. Dat gebeurde in het zuiden van Afghanistan. De NAVO heeft nog niet naar buiten gebracht wat er precies is gebeurd. Ook de nationaliteit van de gesneuvelde militairen is nog niet bekend. De afgelopen tijd is het aantal gevechten in het zuiden van Afghanistan toegenomen. Amerikaanse troepen proberen de Taliban te verdrijven uit de zuidelijke provincies. De Zweedse premier Rijnveld heeft de terroristische aanslagen van gisteren in Stockholm scherp veroordeeld. Ook waarschuw, waarschuwde hij ervoor niet te vroeg conclusies te trekken. De aanslagen en een dreigmeel lijken samen te hangen, maar onderzoek moet dat nog wel uitwijzen, vindt Rijnveld. In het centrum van Stockholm ontplofte in een drukke winkelstraat een geparkeerde auto. Twee mensen raakten licht gewond. Een paar minuten later was er vlak in de buurt nog een explosie. Een man lag dood op de grond. Hij heeft zichzelf opgeblazen. Over zijn identiteit wil de politie nog niets zeggen. Vlak voor de explosies kregen een persbureau en de veiligheidsdienst een e-mail... waarin onder meer vergelding wordt aangekondigd voor de Zweedse aanwezigheid in Afghanistan. Het weer wisselend bewolkt en af en toe zon. Het is rond 3 graden in het noordoosten en 7 in het zuidwesten. Morgen eerst droog.